8 augustus 2021. Zondag. Vanwege die middelmatigheid ga ik hier geen titels noemen. Ik ben sowieso meestal niet voor name dropping. Behalve wanneer ik een uitspraak citeer, dan wil ik dat de ander weet dat die niet van mijzelf komt. Maar altijd weer die maar, zou ik zelf zo'n in mijn ogen B film kunnen verzinnen. Tussen haakjes. Tuurlijk niet. Dus ik moet de verzinners en makers altijd krediet geven dat ze entertainment gemaakt hebben voor veel mensen waaronder ik niet. En iets wat je niet boeit of afstoot geeft wel een draai aan je vertrouwde denkwijze, soms. Fuck, punt wat een open deur. Zdd kijk door.